...deze voorgestelde bijdrage ervoor heeft gezorgd dat de samenwerking om tot verbetering van het spoor te komen... ...door de wethouder is getrokken, want dat is in feite wat er is gebeurd. Ons respect en waardering daarvoor. Hoewel het gaat om een structurele maatregel, valt dit toch niet helemaal los te zien van de F1. Het ontbreken van een bijdrage vanuit de organisatie DGP komt ons karig voor. Voorfinancieren vanuit de SIA ligt voor de hand... De inkomsten uit extra toeristenbelasting en forensenbelasting komen jaarlijks binnen. Het jaarlijks terugstorten van een positief saldo in de SIA lijkt ons het meest voor de hand liggend. Met name het vervoersplan, oorspronkelijk begroot op vijf ton per jaar, gaat er bij intensiever inzet van treinen anders uitzien. Hè? Je hebt gewoon minder pendelbussen nodig. Ja. Het liefst hadden we gezien dat dit geheel uit de 4,1 miljoen zou komen. Maar ja, uh, gezien de meevallende kosten, uh, zoveel mogelijk... Uh, ...daar nog steeds uh, uithalen lijkt ons voor de hand liggend. Uh, dank u wel. Dank u wel. Um, de heer Hendricks, VVD. Ja, voorzitter. Ik sluit me aan bij uh, veel complimenten en mooie woorden van voorgaande sprekers... ...en bij wat ik zelf bij het vorige agendapunt uh, heb gezegd. Het is een goede deal en een goed uh, voorstel. Uh, hier specifiek gaat het over het betalen daarvan uit de SIA... Nou, als ik ga kijken naar met welke doelstellingen die CIO ooit hebben ingericht, strategische investeringsagenda. Ik geloof dat het een hele strategische investering is in de bereikbaarheid van Zandvoort. En ik zal je dan ook mee instemmen. Dank u wel. Iemand nog? Dat is niet het geval. Ik kijk naar mijn linkerzijde, naar de portefeuillehouder, de heer Berense. Nee, Die bewaak ik wel, meneer Bluis. helemaal niet goed voor jou, twee kroketten. Dus, uh... <kijt> Hij is nog een beetje heet, dus uh, ik, uh, laten we even afkoelen. Uh, dank voor uh, alle complimenten en, uh, en plezierige woorden. Uh, ik heb dat uiteraard uh, zeker niet alleen gedaan, dus ik wil ook in ieder geval mijn collega's uh, van het, uh, binnen het college, uh, maar zeker ook onze ambtelijke staf die uh, hieraan bijgedragen heeft, uh, wil ik die complimenten doorgeven. Want ik denk dat dat ook uh, volkomen terecht is dat die daar, uh, daar terechtkomen. Eh, terecht dat zeg maar dat er gesteld wordt van eh, ja, betaling uit de SIA, strategische investeringsagenda. Daar is die ook voor. Dus wat dat betreft, daar sluit ik me eh, volledig, eh, volledig bij aan. Ten aanzien van zeg maar, ja, achterstallig onderhoud en wat zit er nog meer in. Ik heb Bij het vorige onderdeel heb ik al aangegeven dat we nog eens met de NS gaan praten over te kijken van kunnen we die dienstregeling ook in de winter kunnen we die in feite opwaarderen. Dus daar kom ik zeker nog bij u op, op terug van wat daar het, het gevolg van is. Als we kijken naar wat de maatregelen zijn op het station, dan is het niet zozeer zeg maar, dat eh, het stationsgebouw een extra licht verf krijgt. Dus dat we praten van, van achterstallig onderhoud. Uh, wat zeg maar uit de totale 7 miljoen gefinancierd wordt, is zeg maar ook een extra perron. Waardoor, uh, waardoor zeg maar, ook die, uh, de veiligheid gewaarborgd wordt bij het grotere aantal treinen. En of dat er dan 6 zijn of dat het er dan 10 zijn bij evenementen, dat doet er dan uh, verder niet zoveel toe. Uh, waarbij we ook nog kijken naar de verbetering van de bereikbaarheid van uh, het station. Of liever zegt de perron zelf. Zodanig dat het, uh, dat het uh, verkeer, of liever zegt de de mensen die met de trein gaan, dat dat gewoon goed afgewikkeld wordt. Dus wat dat betreft, ik denk dat daar... van. ik heb net al aangegeven bij het vorige onderwerp... dat ik in gesprek ga met de NS over die winterdienstregeling. Meneer Bouwberg-Welsen, ik ga ervan uit dat ik daarmee ook voldoen aan, aan zeg maar uw wens... om te kijken van wat kunnen we er nog meer uithalen... voor wat betreft het vervoer over, over het spoor. Um, ik denk dat ik daarmee alle vragen heb, uh, heb beantwoord, uh, voorzitter. Um, en... Ja, dat denk ik wel. Dank u wel. Dat zullen wij zien. Want ik kijk even om mij heen of er nog iemand behoefte heeft voor een tweede termijn. Ik kijk naar de heer Elgebali. Ja, een klein puntje om toe te voegen op wat de wethouder natuurlijk zegt over de, de winter. Uh, het is natuurlijk ook voor de regio uh, profijt. Dat ben ik ook nog vergeten te zeggen. Wanneer er natuurlijk meer treinen over ons te rijden, dan heeft het ook voor bijvoorbeeld Bloemendaal en over Veen profijt dat uh, de hogeschool in Holland bijvoorbeeld uh, meer trein heeft om, uh, om zijn, uh, of haar, ja, zijn leerlingen te vervoeren. Dat heeft ook profijt voor uh, de inwoners van Bloemendaal. Want die kunnen ook dan uh, wat frequenter de trein pakken. Dus dat is ook mooi meegenomen dan. Dank u wel. Het woord is aan de heer Kramer, OPZ. Ja voorzitter, we willen de wethouder wel meegeven dat het budget wat nu beschikbaar wordt gesteld ook contractueel gemaximaliseerd is. En dat het, eh, omdat de aanbesteding nog moet plaatsvinden, dat we straks niet geconfronteerd worden met eh, hogere kosten hiervoor. Dank u wel. Wie nog? Niemand? Ik kijk even naar links. De heer Berends nog behoefte aan. Dat is niet het geval. Dan stel ik voor dit voorstel in stemming te brengen. Mag ik zien, wie is voor dit voorstel? Ook hier geldt weer dat de raad uw raad unaniem voorstemt. Dus bij deze. Dan komen wij bij het laatste punt wat um, betreft het cluster F1. Uh, en dat is de, uh, de aanleg toegangsweg naar het circuit Zandvoort. Toevoegen aan de lijst uh, van categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Ook dit voorstel is in de voorafgaande commissievergadering uit en erna besproken. Portefeuillehouder is mevrouw Verheij, dus er vindt een klein changement plaats. Um, ik kijk even in de ronde wie er behoefte heeft aan een inbreng. Dat is niemand. Dus um, dan kunnen we... De heer Herms. Ja voorzitter, Deze ik heb het een, een uh, bespreekstuk uh, genoemd. En dat is, uh, want het gaat over de aanleg van de toegangsweg naar het circuit. Dus dan hebben we het over hetzelfde agenda punt. Maar ik heb het een besprekingsuk gemaakt, simpelweg omdat ik vind dat, uh, dat de, de procedure wat, wat mij betreft in ieder geval niet ge, uh, versneld hoeft te worden. Dat betekent niet dat mijn fractie uh, daar een andere mening over mag hebben. En dus die zich ja, mogen ook vrij voelen om dat wel uh, te doen. Maar dat is uit principiële overwegingen dat uh, eigenlijk deze informatie al eerder beschikbaar was. Dus wat ons ons betreft kunnen gaan overgaan tot stemming. Maar weet wel in ieder geval dat die van mij tegen is. Mevrouw van der Veld, gemeente en Dan heb ik een vraag aan de heer Hermsen. U stelt dat zo, maar beseft u dan als u zegt van... we gaan dit niet doen, die versnelde procedure... dat die weg niet af is voordat er uh, een Formule 1 gereden wordt? De heer Hermsen. Ja, dat besef ik. Anders zou ik het niet doen... Um, maar ik heb het vermoeden dat u met z'n allen voor gaat stemmen. Dus dan gaat het alsnog gewoon gebeuren. Um, en daarbij toevoegen uh, dat bij de Jumbo dagen op een, een, een hele drukke dag er ook 100.000 uh, deelnemers uh, waren. En dat dat ook gewoon goed gegaan is. En dat die veiligheid, als dat echt noodzakelijk was geweest, die weg er al veel eerder had kunnen liggen. Dus het is gewoon procedureel. En wat mij betreft is dat de overweging om het dan niet te doen. Dan hou ik me lief aan de procedure zoals die is. Uh, ...zoals zodanig. Dank u wel, meneer Hermsen. Ik kijk naar links naar de heer oh, Gebali van GroenLinks. Ja, want voorzitter, de heer Hermsen is vandaag niet alleen in dit standpunt... ...want ik ga ook tegen dit voorstel stemmen met eigenlijk precies dezelfde overwegingen. Ik ben wel voor het voorstel in de zin van hoe het nu wordt geregeld. Daar ben ik blij mee. Ik ben oprecht blij dat een stuk duin wordt ontzien wat anders gewoon beschadigd... ...en misschien wel voor goed weg zou zijn uh, geweest, uh, dat het wordt gespaard. Daar ben ik echt blij mee. Ik snap dat dat voor de veiligheid is, maar ik kan me niet vinden in de procedure. En daarom stem ik tegen. Um, omwille van de tijd zal ik niet uh, het betoog van de heer Hermsen herhalen... ...want het is een betoog uit mijn hart gegeven... ...maar ik zal precies hetzelfde, met precies dezelfde overwegingen, uh, tegenstemmen voor dit raadsvoorstel. Uh, Dank u wel. Het woord is aan de heer Mettes van het CDA. Ja, ik ontkom er toch niet aan om aan u ook de vraag te stellen, de heer Elkabali. Realiseert u zich dan, terwijl u eerst voorgestemd heeft over Formule 1, dat dat het einde van de Formule 1 betekent? Meneer Ogebani, ik hoop niet dat het het einde van de Formule 1 aan zich betekent, mijn ene stem. Ehm um... Maar ik realiseer me dat terdege. Alleen ik vind dat wij procedures hier in het huis met elkaar hebben afgesproken. En dat we die procedures op die manier moeten doorlopen met het uh, betoog van de heer Hermsen in, uh, in oogschouw genomen. Dus dat, dat is mijn redenering op dit standpunt. Goed, ik denk dat uh, voldoende gewisseld is. Ik zie mevrouw Koper nog met een inbreng. Ja, meneer Algemani, suggereert nu dat wij geen goede procedure doorlopen. En dat wil ik dan toch wel even van me afwerpen. Want er zijn ook in, in, in, in verordeningen en procedures die we met elkaar afspreken hardheidsclausules. En dit is een, een, een gegeven procedure binnen de afspraken die we met elkaar hebben. En, bij, en wat ik vooral belangrijk vind is dat de participatie en alles wat moet plaatsvinden, de, de rechtsorde gewoon zijn gang kan krijgen. Dus de suggestie die meneer Algemani doet dat wij procedures niet goed doorlopen, dan wil ik graag dat hij die terugneemt. Reactie meneer Elgebari? Ja voorzitter, voor mij zei ik niet dat de procedure niet goed wordt doorlopen. Maar wordt niet op de manier doorlopen zoals die uh, normaal zou worden doorlopen. We doen namelijk een verkorte procedure op dit moment. Met alle, in alle ogen genomen wat u zegt, het klopt helemaal. Alleen de procedure is anders dan dat die normaal zou zijn. Dus dat is mijn, uh, mijn mening. En die ga ik niet terugnemen, want het is gewoon feitelijk juist. Ik denk dat we op dit punt voldoende gewisseld hebben. Ik kijk even naar mijn linkerzijde, tenzij er nog vanuit de raad, meneer Meneer Hermsen. Ja, ik zou het op prijs stellen, gezien de relatie die wij hebben, meneer Mettes, dan kijk ik u even persoonlijk aan, dat het heel gek zou zijn dat als die toegangsweg er niet is, dat de Formule 1 dan zou stoppen. En dat u die suggestie in mijn schoen, voenen, uh, schoenen schuift, vind ik echt zeer matig. Dat vind ik jammer. Dat is gewoon een heldere overweging, denk ik. Dus ik zou het op prijs stellen als u in ieder geval aangeeft dat het die Formule 1 ook gewoon doorgaat zonder die toegangsweg. Korte reactie, meneer dus, Gewoon een conclusie de... die, die u ja. gewoon uit het niets trekt. vind ik jammer. Korte reactie, meneer Mettes, en dan stel ik voor dit uh, af te sluiten. Ja, nou, hij komt niet uit het niets, want uh, u heeft in een van de argumenten kunnen lezen in het stuk hoe belangrijk uh, uh, de veiligheidsregio, uh, de rol die hierin speelt. En die zullen absoluut bij het ontbreken van een tweede toegangsweg, uh, hier geen toestemming voor verlenen, omdat hulpverlening, calamiteit en zo. ...heeft vraagt om twee wegen. En vandaar dat ik dat tegen u zeg... ...en dat blijf ik dus op argumenten herhalen... ...dat als u uh, er zo in zit... Ja, ...dan is dat de consequentie die u onder ogen moet zien. Goed. <tankt> dank u wel, meneer Mettes. Ik kijk naar mijn linkerzijde... ...naar de portefeuillehouder... mevrouw Verheij voor een korte reactie. Um, dank u, voorzitter. Er is uh, in de commissievergadering... Uh, ...van zojuist ook al het nodige over gezegd. Um, en ik zal gaan proberen niet in herhaling te vallen. Als dit eerder had gekund, hadden we dat gedaan. Maar dat is niet zo. Eind augustus was de beoordeling door de provincie. Vervolgens moet ook gekeken worden naar de technische haalbaarheid. En omdat die grond in erfpacht is uitgegeven aan de camping, moesten we daar ook het gesprek mee hebben. En dat was in september. Dus veel eerder had het niet gekunnen gekund. Uh, nogmaals, als we die hier nu niet mee instemmen, dan, dan komt die weg er niet voor de eerste editie. En uh, we hechten daar zeer aan, uh, gelet ook uh, onder meer op, op veiligheid, de bereikbaarheid en de ontsluiting. Uh, en dat is ook nodig, gelet op de grotere schaal dat dit evenement heeft in vergelijking met de Jumbo-race dagen. Dank u voorzitter. Dank u wel mevrouw Verheij. Ik kijk rond of er nog behoefte is aan een allerlaatste Inbreng van uw kant. Dat is niet het geval. Dan stel ik voor dit voorstel in stemming te brengen. Met de vraag, wie is voor dit voorstel? Dat is de hele raad, minus de heer Hermsen van D66 en Elgebari van GroenLinks. Dus even voor de zekerheid dat u nog even uw hand opsteekt, dat u ook tegen bent. Ja, dank u wel. Dan hebben we dat ook genoteerd. Um, dan is het aangenomen. En um, ik kijk even in de rondte, want wij gaan richting de klok van kwart over tien. We hebben nog één onderwerp staan, plus nog een aantal rechtspuntjes. Dus het zou de overweging waard kunnen zijn om te zeggen om de gehele algemene beschouwingen morgen te doen, omdat dat meer recht doet aan uw inbreng, um, want om dat zo op de late avond nog te doen... Um, ja, het lijkt in ieder geval vanuit mijn positie als voorzitter... een um, onvoldoende recht doen aan het fenomeen algemene beschouwing. Dus mijn voorstel zou zijn de agenda nu af te maken... voor wat betreft alle punten die nog openstaan. En dan vervolgens morgen geheel te wijden aan de algemene beschouwing. Heeft dat uw instemming? Prima. Dan komen we bij het voorstel... Um, de zienswijze metropoolregio uh, Amsterdam. Uh, waarbij... Uh, de MRA een begroting en een werkplan voor 2020 heeft opgesteld. En de deelnemers wordt gevraagd hun zienswijze daarover te geven. Het college stelt voor de bijdrage niet te verhogen. Nee, um, hierover. Ja, intussen wel te verhogen. Dat is, uiteindelijk is dat aangepast. Um, het woord is aan u. Wie wil hierover nog een inbreng leveren? De heer Bouwberg-Wilsen. Ja voorzitter, dat is niet zozeer omdat wij de begroting en de plannen van de MRA niet willen goedkeuren. Maar wel omdat wij tijdens de commissie aandacht hebben gevraagd voor de punten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. Ik constateerde niet alleen bij onze fractie maar in bredere zin en ik meen zelfs ook bij de wethouder wel dat daar inderdaad de nodige aandacht moet aan moet worden besteed. En daarom zou ik uh, willen verzoeken om in feite de evaluatie, uh, gezien de punten die daarin uh, onze aandacht verdienen, opnieuw aan de orde te stellen. Zodat we die uh, uh, eens even goed kunnen doorlopen op die dingen die uh, verbeterd zouden moeten worden. Dank u, meneer, dank u wel meneer Bauberg-Wilson. Ik kijk verder nog. Niemand die het woord wil voeren. Ik kijk even naar mijn linkerzijde. Mevrouw Verheij, de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Um, we hebben hier drie weken geleden in de commissievergadering over gesproken, onder meer over de bijdrage. Uh, aan de hand van uw inbreng in de commissievergadering is het raadsvoorstel um, aangepast. Um, in die zin dat um, de... Uh, uh, ge, uh, uh, de verhoging, uh, althans om daar niet uh, mee in te stemmen, eruit is uh, uh, gehaald. En ook het, het tweede punt um, wat zag op um, de uh, reactie op de evaluatie... is tekstueel aangepast, want dat leek niet uh, helemaal juist. Um, inmiddels is er... Um, ik moet het even goed zeggen. Ik geloof 18 oktober, uh, vorige week uh, vrijdag, ook een bijeenkomst uh, geweest van de regiegroep. Um, daarin is onder meer um, dit besproken, maar ook uh, de evaluatie. Um, de, vanuit diverse gemeenten zijn uh, al een aantal zaken um, uh, aan de orde gesteld, ook in het kader van die evaluatie. Um, onder meer um, ten aanzien van de visie um, en dergelijke. Um, de Treffende trekkers die over die evaluatie gaan, die gaan dat verder uitwerken en die gaan daarmee aan de slag om te zorgen dat dat verder handen en voeten krijgt. Dus dat is de stand van zaken wat dat betreft. En ja, dat is eigenlijk wat ik daar op dit moment over kan zeggen. Dank u. De heer Bouwberg-Wilson heeft nog een, een verzoek gedaan. Kunt u daar alsjeblieft nog even op ingaan? Over, um, over de, ten aanzien van de evaluatie. Dat krijgt nog een vervolg. We hebben het al besproken in de regiegroep afgelopen, 18 oktober. En als u nu instemt met dit besluit, zal ons het standpunt zoals dat ook verwoord is, ook schriftelijk ingebracht kunnen worden. En ja, dat kan ik daar op dit moment over zeggen. Maar u wilt er nog een verdere gesprek over... Nou kijk, het is natuurlijk een beetje een kwestie van kip of het ei in dit geval. Um, wacht je op hetgeen wat er uit de evaluatiecommissie komt? Of uh, ga je alvast bij jezelf te raden om te zien wat je er zelf van vindt? Nou, het is misschien wel zo praktisch om dat dan te combineren. Ik, ik, ik begrijp wat u zegt en, en um, wat we daarvan uh, vinden vanuit het college, dat is bijgevoegd. En de vraag ligt nu uh, voor uh, dat u daarmee instemt. Dus, dus we hebben een conceptreactie gegeven op die evaluatie. Bijvoorbeeld als het gaat om de regierol van Amsterdam. Eh, als het gaat eh, om het opstellen van een visie. Om dat lean en mean eh, te doen. En eh, u wordt nu gevraagd om eh, in te stemmen met dat conceptstandpunt. Barbara Wilson, tot, tot slot. Oké, oh, ik, uh, ik heb het zo begrepen, hetgeen wat de wethouder zei. Dat daar nog iets uit gaat komen in de, in de, vanuit de MRA organisatie zal ik maar zeggen. Wat men daar met de evaluatie en degene wat er uit de gemeente is gekomen gaat doen. Nou dat lijkt me een voldoende aanleiding om daar dan aandacht aan te besteden. Mevrouw Verheid tot slot. Over de uitwerking uiteraard komen we daarbij op terug en daarover wordt u geïnformeerd niet alleen door mij maar ook in de raden en statenbrief die ook standaard uitgaat. Uitstekend. Um... Ik kijk nog even rond. Niemand meer dan stel ik voor dit stuk in stemming te brengen. Voor wie daarvoor is, graag uw hand opsteken. Dat is unaniem. Dank u wel. Dan hebben wij nog een, um, we hebben afgesproken de programmabegroting 2020 morgen in zijn geheel te behandelen. Dat betekent dat dat agendapunt vandaag wordt naar morgen. Um, dan komen wij nog bij de ingekomen post. Iemand daarover... Dat is niet het geval. Dan het verslag van de vergadering van 24 september 2019. Iemand daar nog over. Dat is ook niet het geval. Dan komen we in ieder geval voor wat betreft deze vergadering aan een uh, toch vreugdevolle... Tot een vreugdevol slot. En dat is dat we morgen nog één keer in de aanwezigheid van de heer Verstevening mogen vergaderen. Daar had hij wel een klein beetje op gerekend. Had hij de agenda ook een beetje op ingericht. Maar goed, in ieder geval, dat gaat wel gebeuren. Dus euh, ja, dank voor de schorstingen wordt er hier naast mij gezegd. En euh, we zien elkaar morgen weer in dit theater. Dank u wel. Ja, dit was dan de gemeenteraadsvergadering van 29-10-2019. Welke morgen vervolgd zal worden. En u kunt deze dan ook weer volgen via ZFM Zandvoort. Het geluid van Zandvoort, uw eigen lokale radio. Alleen dan ben ik er niet bij, maar dan is mijn collega Bastiaan Torenend aanwezig. Ik wens u nog een hele fijne avond. Dank u wel voor het luisteren. En uh, wij gaan uh, luisteren naar Peaceful Radio. And you're listening to the melodies and sounds of Peaceful Radio. And our guide on this trip is Benham, who will guide us through new, fresh, sonic worlds. From the Netherlands, it's Peaceful Radio. En nu eerst het NOS nieuws van...